Goedenavond lieve mensen en goedemiddag, goedemorgen of misschien wel nacht. Mijn naam is Yvonne Hagen naar Adenband. En ook voor deze keer weer welkom, van harte welkom. En dank dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing te luisteren. Eigenlijk is het een vervolg op, een, op twee vragen van vorige week. Ja, ik kwam er niet meer aan toe. Er waren zo'n beetje 9 à 10 minuten nog over en dat vind ik echt te kort, want ja, dan moet ik ook nog afronden en dat kan niet. En ik wil dat dus echt niet afraffelen. Um, dus nu de derde vraag en, um, ja, en ik uh, doe dat met zoveel genoegen. Zo af en toe haal ik wat vragen bij elkaar en dat komt uh, in de vorm van, uh, van een lezing, komt het antwoord. Um, ja, we gaan beginnen. Zet je voeten op de grond, als je dat wilt tenminste is wat beter voor je, want anders zou het kunnen dat je zomaar wegvliegt, en je hebt nog een bol te doen op deze aarde, nietwaar, eerst het leren van uh, hier op aarde te leven, en uh, te begrijpen hoe het uh, leven in de astrale wereld is en gaat, en, um, en dat te integreren in jouw leven hier op aarde, en dan kennis te nemen van de kosmos, nou dat is voor heel veel mensen nog heel ver weg, maar en voor sommigen dichterbij. Die het eh, wat sneller hebben gedaan. Ach, een tijd bestaat niet. Voor de ene is het lang, voor de andere is het kort. Maar misschien is degene die er lang over heeft gedaan, eh, wel heel snel bezig. En voor degene die er heel kort over heeft gedaan, heeft het misschien vele levens voor nodig gehad. Dus het is, eh, ja, om het maar eens populair te zeggen, lood om oud ijzer. Het maakt ook niet uit. Tijd bestaat niet. Ruimte bestaat niet.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 En adem is rustig in. Verbind je met het licht buiten je en denk eraan dat je zelf ook dat licht in jezelf hebt. En zo groot. Het is niet anders dan een kerncentrale, zei ik je de vorige keer al. En adem daarin. Adem daar rustig in. En dat kun je dus op een, een bepaalde ademhaling doen die je met yoga lessen leert of die je overal uitleert. Maar je kunt ook gewoon inademen, ademij vasthouden en uitademen. Wat overigens een hele oude ademhaling is, uit het oude Tibet, maar naar mijn mening ook bekend bij de maya's en bij andere natuurvolkeren. Ja, en als je rustig geademd hebt... Ik zal het nog een keer met je doen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Dat is voor mij heel goed. Het maakt mij ook een stuk rustiger. Want ik vertel wel eens dat uh, voordat ik uh, met deze lezing begin, dan, uh, ja, dan moet ik van alles klaarmaken, uitzetten. Um, <coughs> um, uh, Koffie zetten soms van voeren of een grote pot thee. En eh, nou, de deur dicht doen. Nou, en noem en maar op. Een heleboel handelingen. En dan plof ik op deze stoel neer. En eh, ja, dan begin ik. En dan is het eigenlijk zo dat mijn hart best wel snel slaat. <laughs> Misschien helemaal niet erg, maar dat is toch een vorm van haast. En, eh, en die gaat er vanzelf uit als je verbinding maakt met jezelf. Met dat wat je bent. En rustig de tijd neemt om in je zonnevlecht te ademen. Dan kun je er altijd voor kiezen om in andere chakras ook te ademen. Je kunt ervoor kiezen om rustig naar je eigen hartklop te luisteren, te luisteren naar het geluid in jezelf luisteren naar het ruisen van je bloed, stil te staan bij jouw lichaam, dat je al vanaf je geboorte tot dienst is, want je bent een ziel en je hebt een lichaam, het lichaam heb je maar tijdelijk en dat heb je nodig om hier op deze aarde te leven ja en dan de laatste vraag dus van vorige week die dus nu komt um, er is iemand die heeft een uh, zoon van haar zuster en ja die heeft het erg moeilijk en uh, zijn tante voelt uh, de worstelingen en ziet heel veel gelijkenissen met zichzelf hij blijkt veel nachtmerries te hebben en uh, Loopt dan behoorlijk heftig door het huis. Hij heeft er medicijnen voor. Maar de neuroloog kan er niet veel meer aan doen. Hij kan niet veel meer voor hem doen. Hij is 18 jaar en hij heeft het gevoel dat alles mislukt. Faalangst. Zijn verkering heeft hij net uitgemaakt. Hij lijkt zichzelf nu tegen te komen en laat verschillende stemmingen zien. Iedereen om hem heen kan zijn uiterste best doen, schrijft ze, maar ik heb het gevoel, zegt ze, dat het een heftige innerlijke strijd is. Hij heeft ook in zijn jonge jaren met geweld te maken gehad. <lacht> Vraag me af, schrijft ze, hoe kunnen we deze verschrikkelijke lieve jongen bijstaan, bijstaan in zijn zo eenzame strijd? <laughs> ik weet dat hij het zelf moet doen, maar ik weet ook dat hij gilt tussen aanhalingstekens om hulp. En zou je dit in een lezing kunnen verwerken? Nou, graag bedankt voor je brief en ook bedankt voor je, ja, voor je vertrouwen. Misschien heb je het aan je neef verteld dat je zou schrijven. Is het met zijn toestemming? Want het is toch niet mis wat er allemaal in zijn leven gebeurt. Um, je hebt ook in een mail verteld dat hij um, een donorkind is. Niet dat het iets uitmaakt, maar ik wil er toch een klein beetje over vertellen. Ouders willen een kind, mensen willen een kind. En in dat proces van denken zit in het denken van de mensen hier op aarde helaas nauwelijks het besef dat er een ziel vanuit een andere wereld, vanuit de astrale wereld, op en afkomt. Er is misschien geen gemeenschap heeft zich plaats, heeft plaatsgevonden. En als er geen liefde tijdens de gemeenschap is, zal er een andere ziel aangetrokken worden dan wanneer er pure liefde aanwezig is. Als een ouderpaar geen kinderen kan krijgen, is vanuit een vorig leven of liever gezegd, vorige levens, de gedachte om misschien in dit leven zonder kinderen te leven, misschien omdat de, het krijgen van kinderen al helemaal vervuld is, in zoveel incarnaties. Misschien is het wel zoveel vervuld dat in een laatste incarnatie misschien wel 15, 20 kinderen gekomen zijn. En dat genoeg genoeg is dat voor de ziel die dan nu weer op aarde geboren wordt, duidelijk gemaakt wordt, kinderen zijn niet benodigd. Dat is een van de redenen van eh, ja, zonder kinderen eh, te leven, je eigen kinderen te leven. Of, zoals dat helaas ook heel veel voorkomt, wij mensen zijn niet zo goed voor onze kinderen. Dat hebben we al duizenden jaren en duizenden jaren zo gedaan misbruiken de kinderen op verschrikkelijke, vreselijke wijze, ze worden vermoord, ze worden doodgeslagen, ze worden verwaarloosd, ze worden emotioneel verwaarloosd, mm -hmm. gelukkig gaat het ook goed, maar ik zeg niet dat dit de reden is dat, je geen kinderen, dat een mens geen kinderen krijgt, maar het kan de ziel heel erg duidelijk zijn. Die eerst moet leren om de verantwoording voor een ander, voor een ander wezen, op te kunnen brengen. Dus dan is het gewoon zo dat in heel veel levens ze niet meer de verantwoordelijkheid krijgen om voor een ander, voor een kind, te zorgen. Maar... In deze tijd waar iedereen alles wil hebben, en ook vindt dat ze het recht hebben om alles te hebben, horen daar ook kinderen bij. En ja, daar zijn op deze aarde door mensen methoden ontwikkeld om toch kinderen te krijgen. Denk er nogmaals om dat het geen straf is om geen kinderen te krijgen. Maar de wens van die ziel zelf, wegens het besef of de verantwoordelijkheid waar ik het zojuist over had. Dus ja, dan kun je je voorstellen dat de donor moet presenteren. En ja, zit daar diepe liefde bij. Meestal wordt er naar een pornoblaadje gekeken of film. Enfin, je kunt het zelf invullen. Daarmee wil ik niet dat veroordelen, want dat kan ook een goede gedachte bij iemand opbrengen. Maar daar komen zielen op af. En nu moet je verder met het leven van sommige van deze kinderen. Jouw liefde laat zien, laat duidelijk zien, en vooral dat laatste vooral, dat trek dan trek je deze zielen als het ware omhoog naar een volgend bewustzijn. En dat is ook goed voor de ziel die dan ook geboren was, die donorziel. <coughs> Jij ja, kunt dat natuurlijk nooit doen, maar je, dat dienen ze zelf te doen. Een ander kan en mag dat nooit. Maar je kunt wel delen van, met jouw kennis. De herinnering van de liefde in hun binnenste, en jouw liefde in alle duidelijkheid kan hen, positief, kan hen een positief leven laten leven. En dan natuurlijk niet alleen van jou, ook van alle mensen om hen heen. En uh, ja, dan ga ik verder met mijn uh, antwoord. En hij is niet de enige, hoor, zo te zien, waar het moeilijk mee gaat. Jongens met faalangst, ja, hoort dat een beetje bij elkaar soms. Willen wij mensen teveel dat jonge mensen presteren. En dat als ze het niet doen, wij hen al bij voorbaat opgeven soms. Of schreeuwen en schelden, zodat ze nog verder in hun schulp kruipen. Wat kan ik zeggen? Ik kan je zeggen dat niets helpt met praten en gillen en schreeuwen en hulpeloosheid en met deuren slaan. Wat werkelijk helpt. Is liefde. Werkelijke liefde. Met een hoofdletter. Allemaal hoofdletters dus. Soms door niets te zeggen. En een arm om iemand te leggen. Door begrip en mededogen. Zoals jij nu mededogen hebt met hem. Verder soms niets. Er is soms al zoveel beschadigd. Dat die mens gewoon nooit meer de liefde in een handeling ziet. Maar agressie. Agressie ziet als hij merkt dat een ander hem wil veranderen. Maar de gedachte, de, de, de deur die het bij hem opendoet, maar ook de gedachte in jezelf en de mensen om hem heen, is heel simpel. Hij mag zijn die hij wil zijn. Agressief, woest, angstig, kwaad, faalangst. Hij mag dat. Dat mag hij. Zo simpel is dat. Die gedachte. En is de opening naar een ander denken. Hij hoeft niet te veranderen. Dan zal er een acceptatie van een situatie komen. Nou, dan is hij maar agressief, dan is hij maar angstig. Heeft hij maar vaalangst. Want hij mag dat. Zo breng je iemand terug naar zichzelf. Juist dan, juist dan gaat iemand over zichzelf nadenken. Voor velen, ik weet niet voor deze jongen, maar zal hij het gewoon willen horen zoals het bedoeld is. Maar heb vertrouwen, heb ongelooflijk veel vertrouwen. Misschien blijft hij er nog wel een jaar in zitten of tien minuten of twintig jaar. Maar dat hij werkelijk mag zijn wie hij wil zijn, zal hij het niet als irritant horen of als negatief of als bitter of als welke vorm van negativiteit ook. Is het dan zo dat mensen al zo ver van zichzelf verwijderd zijn, dat ze niet meer vanuit hun ziel kunnen luisteren? En dat alles wat er tegen hen gezegd wordt, of waar ze naar luisteren, zij het beschouwen als kritiek op henzelf, omdat ze het ook zo horen, men hoort wat men wil horen. En het komt bijna niet voor dat die mens dan ook de liefde in de woorden hoort. Ja, het is een avontuur, hè, het leven hier op aarde. Een eenzaam avontuur, soms, voor veel mensen. Een goede raad wordt ook vaak niet meer... Op prijs gesteld. En niet omdat ze al, zo, al die goede raden al zoveel hoorden. Maar omdat ze er in hun vroegste jeugd, jeugd mee doodgegooid dood werden. Er werd veelal ingehamerd op wat ze allemaal fout deden. En al die volwassenen die dat tegen zo'n kind schreeuwden, wisten het allemaal beter. De bitterheid... De faalangst die hiervan overbleef, maakt het leven zo bijzonder zwaar. En ja, we kunnen nu wel zeggen dat het eenvoudig is om al die bitterheid overboord te gooien, maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is. We kennen als mens bijna niet meer de liefdevolle aanraking, de liefdevolle en respectvolle benadering. Vinden we het dan gek dat veel jonge mensen het dan ook niet eens meer proberen om de woorden die ze soms toegeschreeuwd krijgen, om die nog op een liefdevolle wijze aan te horen. Ze werden al zo vaak en zo veel gecommentarieerd en toegeschreeuwd, waarvan ze dachten dat die volwassenen het allemaal wisten. Maar ze niet wisten dat die volwassenen ook hun frustratie uitschreeuwden. En het eigenlijk tegen zichzelf hadden. Want die volwassenen konden niet bij hun liefde komen. Al die zogenaamde goede raden waren ook helemaal geen goede raden meer. Want ze wisten wel met hun intuïtie, door zich af te sluiten voor die volwassenen, dat die ook maar wat schreeuwen vanuit hun eigen onmacht. En wij zouden hem vertellen hoe het leven werkelijk is, we zouden hem vertellen hoe hij van bepaalde dingen af kon komen en hoe het beter zou zijn voor zijn leven. En daar zitten zoveel mensen nu in. Dan heb ik het niet over die jonge mensen die, die feilloos hun weg naar het midden gevonden hebben. Gewoon omdat dat, ja. <coughs> omdat dat hun opdracht is. Maar juist voor die jongeren, voor die mensen die hier nu zo vreselijk mee zitten. Die in de war zijn. Die zich in de war hebben laten maken. Nou en dan zal ik komen met, en zal er dus iemand komen met... De woorden die wel uit zijn of haar binnenste laten komen. En hoe weet hij nu dat dat nu wel waar is? Hij is immers al zo ver van zichzelf verwijderd, dat hij zich niet meer kan voorstellen dat er nog mensen zijn die liefdevol zijn. Dat er nog mensen zijn die hem begrijpen, die mededogen hebben. Geen medelijden, maar mededogen. Alles is toch rot, zo denken ze. En ze worden daar nog in bijgestaan, ook nog door ja, sommige muziek waar, waar ze dan graag naar willen luisteren. En ze worden in hun mening versterkt door videogames die oorlogen naspelen, waarin dood en verderf als blaadjes aan een boom rondgestrooid worden, waarin het volslagen normaal is om via het videospel een ander te doden. Wisten ze niet dat deze visualisaties zo ontzettend doorwerken op hun eigen innerlijk een innerlijk dat ze nog helemaal dienen te onderzo onderzoeken maar waar de toon al gezet wordt. Ook ik zie om mij heen de verwoestende uitwerking van deze games waarin oorlog wordt nagespeeld. En je kunt mij toch niet vertellen dat de agressie van zo'n jongen niet door zo'n spel komt maar dat het komt omdat volwassenen en broertjes of zusjes een opmerking hebben geplaatst? Wat komt dan allemaal door een ander? Overigens, ieder moet het zelf weten hoor. Ik ben helemaal niet tegen videogames. Want ik vind, uh, ze doen het toch. En dan kun je er maar beter bij blijven en het zelf geven. <coughs> als ze het willen spelen, dan doen ze het toch. En als ze er op een plezierige manier mee omgaat, dan... Uh, dan hoeft dat echt niet uren per dag te zijn. Maar als dat er niet bij is, dan worden ze in die tussentijd meer slachtiger en meer slachtiger. Ze hebben hun minder en minder en minder zelfvertrouwen, maar zijn wel goed in hun games, waar ze naar hartelust hun agressie kunnen botvieren. Want anderen doodschieten, lijkt leuk te zijn. En natuurlijk niet, oma... En natuurlijk niet je vader en je moeder. Ik weet heus wel dat het fictie is. Ja, ja. Maar hebben ze met de wet van het universum te maken? Jawel, ook jullie, lieve mensen. Ook jij, ook jij en ook jij. Wij allemaal. De visualisatie die wij mensen tot ons hebben gekregen. En waar wij mensen mee kunnen werken. Dat is dus... Dat, dat kun je botvieren in, in die games. Ze kunnen deze negatieve visualisatie ook omdraaien in positiviteit. En als dat het geval is, hoop je maar als ouders of grootouders dat je kleinkinderen of kind games als niet werkelijkheid beschouwen. Maar goed, het eh, ligt allemaal dicht bij de wanhoop en het scoren dat het een, een scoren dat het een goed gevoel geeft. Terwijl het werkelijk leven hier op aarde nauwelijks meer ingevuld wordt. Want allemaal waardeloos en normaal. En wij vertalen dat in faalangst. En ja, de weg naar mensen die wel aardig voor je zijn en misschien wel drugsgebruik is simpel gemaakt. En dat kan nog een kleine boost opleveren maar dan ook alleen de eerste keer. En dan is er meer voor nodig om je levend te voelen. En voordat je het weet, zit je daaraan vast en vergeet je wie je werkelijk bent. Allemaal niet erg hoor. Als je dat wil doen, doe, dan moet je dat vooral doen. Maar weet dat je dat altijd met eigen verantwoording doet. Zo zien sommigen aan het eind van hun leven, nu of over een lange tijd, hoe ze hun leven voorbij hebben laten gaan en hoe ze zich overgeleverd hebben aan de wanhoop van het niet meer nadenken over en bij zichzelf, in zichzelf. Nou, zo hoeft het allemaal niet gegaan te zijn hoor, met je neef, maar het zou kunnen. Je schrijft dat hij eens de jeugd geweld heeft meegemaakt. Ja, welk geweld is eigenlijk niet belangrijk. Alle geweld dus, ook verbaal geweld is, om dan hopig van te worden. Alle zin in het leven vloeit uit die mens als hij, als hij niet werkelijk bij zichzelf blijft. Wat een verspil van energie in alle opzichten. Kun je hem doorgeven dat als hij in de energie van gisteren blijft zitten, hij dit met zich meeneemt naar het heden, naar nu, naar vandaag. Het moment nu, dat voor hem het belangrijkste moment moet zijn, van alle mensen op deze aarde. De moeten van de ziel. Voor ieder mens, want we hebben het nu over jouw neef, waar je je zorgen over maakt. Maar kijk eens goed. Het leven is rechtvaardig. En hij zal ongetwijfeld van alles tegenkomen, zodat hij misschien bij zichzelf gaat nadenken dat hij ook op een andere weg kan leven. En dat hij zich daar ook op kan begeven. En dat alles wat in zijn verleden tijd is gebeurd, niet als een excuus hoeft te dienen, om zijn leven niet naar behoren in te vullen, niet met de verantwoordelijkheden in te vullen. Hij is immers de baas over zichzelf en niemand anders. Hij kan meester zijn over zichzelf. Het is een vreselijke verspilling van energie als mensen jezelf niets aan doen. En toch mag een mens dat. Dit is de wet van de vrije wil. Misschien valt hij terug in een faalangst waar hij overigens niets mee kan. En valt terug in een soort medelijden met zichzelf. Dat gevoel dus wat, dat uit het verleden komt. Maar hij dient te weten dat dat alles van geen enkele waarde is. Behalve dan dat hij het kan veranderen in positiviteit. En dat kan Ieder moment van de dag, nu, ieder moment, als hij begrijpt dat er een nacht is om de dag te begrijpen, dat het ene er is om het andere te begrijpen, het andere te waarderen en als het zwart is er dan ook wit bestaat, zodat hij begrijpt dat het één niet zonder het andere kan. Weet ook dat die gedachten aan negativiteit hem opeten. En hij kan dat toestaan totdat hij er gewoon niet meer is. Maar hij kan ook voor zichzelf opstaan. Die keuze heeft hij. Ieder mens heeft een keuze in zich. Hij kan ook voor zichzelf opstaan. Nu, gewoon. Schouders recht, rug recht. Die ruggen gaat recht en tegen zichzelf zeggen dat hij niet die zwartgallige negativiteit is. En de faal, angst of wat dan ook is. Maar hij is het licht, dat is hij. Dat hij bestaat uit een enorm licht. En dat, dat nu Ja, ik kan niet zeggen dat het verduisterd wordt, maar in zijn gedachten wordt het verduisterd. Doordat de duisternis zich aan hem opdringt. Het licht drinkt nooit op. Het licht is altijd in een mens. Alleen, die mens dient er zelf naartoe te gaan. Maar als hij zich helemaal wentelt in dat verdrietige, gevoel van, ik kan er niet meer om, uitkomen uit die onmacht. Dan lijkt het zo dat hij bijna niet meer in staat is om dat gevoel weg te halen. Want de duisternis, het kwaad, de angst, de donkerte doet er alles aan om hem bij zich te houden. En nogmaals, het licht wacht rustig af. En werkt af en toe rustig op hem in en wacht af. Hij hoeft slechts de beslissing te nemen om van richting te veranderen in zijn denken. Aan wie geeft hij de voorkeur? Aan het donkerte? Dat hij met mannenmacht verwaakt, dat hij het licht niet zal zien? Of het licht dat rustig afwacht, totdat hij zich daarnaar toericht. Hij bepaalt. Hij bepaalt. Hij bepaalt of hij in die spanning blijft zitten, of zich ontspannen, laaft aan het licht. Die spanning die hem in de greep wil houden, of dat hij zich gewoon laat gaan. En hij laat zich gewoon vallen in dat licht. En hij merkt tot zijn verwondering dat hij opgetild wordt. Oké, okay. juist he. Juist he. Want hij kan alle verschil maken voor het evenwicht hier op aarde. Hij kan die ene zijn waar het uitmaakt of de aarde naar de positiviteit of de negativiteit zal gaan. Zo belangrijk is ook hij. Die krachten, als hij erover nadenkt, komen niet van buitenaf. Wat er ook in je leven plaatsvindt, die krachten komen niet van buitenaf. Die kunnen nooit zoveel macht hebben dat ze jou gaan vertellen hoe jij moet reageren. Dat bepaal jezelf en niets en niemand anders. Hoe ouderwets en hoe zweverig mensen dat. Om hem heen ook vinden. En misschien laat hij zich daarin meesleuren. Maar hij bepaalt uiteindelijk. Luistert hij naar zijn ziel. Of naar iets wat een illusie is. De ziel is het licht. Al het andere is een illusie. Laat hij zich meesleuren. Door de illusie. Kan hij niemand daar de schuld van geven. Behalve. Kan hij bij zichzelf die verandering weer maken dat ik zich ook kan richten naar de goedheid in hem, naar het licht in hem? Dat zo onnoemelijk groot en schitterend is. Dat ervoor zorgt dat, als hij de juiste keuze heeft gemaakt voor het een of voor het ander, hij zijn leven. Zal veranderen en zal zien veranderen. Het is dus simpelweg de gedachte die maakt dat zijn leven verandert. Niet de omstandigheden om hem heen. Die hebben die macht niet. Maar hij zelf wel. Die ziel. Het stukje God, dat noemen we zomaar, we hoeven het geen naam te geven. Het onnoembare, het onbenoembare, de natuur in ons, het werkelijke leven, de grond onder onze voeten. Zou hij zich veranderen? Zou hij nog terug willen naar die verkrampte staat die hij eens had? kan hij en dat wil hij niet meer op een gegeven moment. Misschien is die verandering een heel zwaar proces geweest, maar hij zal niet meer terug willen naar de negativiteit en naar het wanhopige, Wat was allemaal nodig geweest om hem ervan te doordringen dat er licht is? Kunnen mensen zien dat de dingen precies andersom zijn? Dat de zon niet opkomt, maar dat, wij, de, dat de aarde zich richt naar de zon. Zo is het denken ook. Nooit is het zo dat de krachten van buiten afkomen. Jij straalt uit wie je bent en wat jij bent. Een stralend licht. En daar hebben anderen niets mee te maken. En zeker de veronderstelde negatieve krachten. Want die worden door jouw keuze ogenblikkelijk opgenomen in jouw licht. Dat is alles wat ze wilden. Kun je daar mededogen mee hebben? Jawel toch, dan ga je toch niet tegen vechten. Want dan verlies je het. Kun je je liefde geven aan het verdriet en de wanhoop in je leven? Kun je dat absorberen in het licht van jezelf? Zo kan die mens de vrede weer in zichzelf terugvinden en zelf die vrede worden. Waar hij misschien al die tijd al zo wanhopig naar op zoek was geweest. Jezelf dwingen, als het ware. Maar misschien moet je jezelf dwingen om erover na te denken: dat het leven of je werk allemaal zwaar zou moeten zijn. Misschien is dat het wel wat je om je heen ziet. En dat je denkt dat het leven zo hoort te zijn, want je ziet het misschien bij je ouders, je buren, je vrienden, je kennissen, de mensen op school. Maar het leven hoeft niet zo te zijn. Iedereen denkt dat het leven zwaar moet zijn. En dat jij het leven moet ondergaan. Het is zwaar denken. Zo denken zoveel mensen. Dus wanneer je jezelf dwingt om erover na te denken, dat je binnen jezelf ook gewoon gelukkig kunt zijn. Jezelf als het ware dwingen om dat te voelen. Dat je, je visualiseert. Nou, en toen was ik gelukkig. Niet, uh, niet. Begrijp me goed. Je kunt het jezelf visualiseren. En om dat te voelen, de goede dingen op te zoeken in je leven, waar je vrolijk van wordt. Geniet van het zonlicht, of wat dan ook, van mooie muziek. Kijk naar de natuur. Kijk eens welke kleuren je mooi vindt. Ik vind het prettig om gewoon te liggen en naar je eigen hart te luisteren. Kijk eens of je overal de humor van in kunt zien. Dan wordt het leven een plezierig leven, een leven om te leven. Dan zou je alleen maar genoegen in je leven kunnen hebben. Ach, en al het andere. Het behoort tot het verleden en je kunt er niets meer mee. ja, ik kreeg nog een mail terug. Even kijken. Hmm. Ik ga eventjes een stukje verder en dan schrijft ze, ik heb alleen, bedankt zegt ze, en, enzovoort enzovoort. Ik heb alleen hele grote behoefte om hem heel veel liefde te sturen. Ik weet dan ook dat het wel bij hem binnenkomt. Ik had ook van de weken de behoefte om een foto neer te zetten van hem, <coughs> samen met mijn vader toen hij nog klein was. En uh, ja, de familieverhouding in het gezin, die gaat het nu wel beter. Ja, en eigenlijk was dit, uh, was dit de vraag. Um, dat was het eigenlijk allemaal. En dan heb ik weer, zomaar weer, nog een 20 minuten over. Nou, dat is toch eigenlijk wel erg. Ik ben er eigenlijk, eh, ja, ik dacht toch wel helemaal, nou, klaar mee wil ik niet zeggen, dat is zo'n vreselijke uitdrukking. Nee. <tossimus> maar ik ben er toch wel, eh, ja, ik denk toch wel aan het eind van de beantwoording van de, deze mail gekomen. Ja, ik moet zeggen... Je ziet het zo veel om je heen. We hebben het zelf allemaal meegemaakt. Misschien sommigen van ons met onze eigen kinderen. Goddank is het allemaal weer goed gekomen. En sommigen zeggen, ik heb zo'n geluk gehad met mijn kinderen. Want het had ook andere kanten op kunnen gaan. Het zou allemaal kunnen. Ik heb ook veel later van mijn kinderen gehoord wat ze wel en wat ze niet deden. Maar Goddank heb ik altijd onverwoestbaar vertrouwen in ze gehad. Ik heb ook ooit me voorgenomen om nooit, maar dan ook nooit te vragen of ze hun huiswerk al klaar hadden. Of, of, ze, of ze nog wat moesten doen of wat dan nou. ook. Ik dacht, nou, ze hebben hun eigen verantwoording. Ze zijn nu ouderwijs genoeg. Ze weten dat ze aan hun toekomst werken. Hadden we duidelijk aan de kinderen uitgelegd: kinderen die nu al de grote volwassenen zijn met eigen kinderen alweer. En nu ook zelf ervaren dat het niet altijd even gemakkelijk is. En je ook zien dat hun eigen ouders eh, ja, ook wel eens in twijfel zaten of het niet allemaal wisten en gewoon de dingen vanuit hun hart deden. En dan komt het echt wel goed hoor. Nee. Ja, het is, eh, het is werkelijk zo dat als je alles in een, op een positieve wijze gaat, gaat bekijken en je kunt jezelf daar werkelijk toe, toe zetten hoor. Ik zei net het woord dwingen, ja, je kunt jezelf daartoe dwingen, je kunt jezelf daartoe zetten. Je kunt een visualisatie maken en je kunt jezelf daartoe zetten. Zonder te vervallen in het, eh, ja, dat zei ik laatst nog eh, tegen wat mensen, eh, zonder te vervallen in het, het kampachtig grijnsen wat heel veel mensen doen die met spiritualiteit bezig eh, zijn en in de tussentijd eh, de andere finaal afmaken, hevig in de weer zijn met kaarsen en met wierook. ook, maar uh, ondertussen, dat bedoel ik dus niet, maar je zet, als ik zeg jezelf uh, toe, zetten op positief te denken. Maar je kunt het gewoon. Gewoon in jezelf die nuchtere beslissing nemen. Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga niet meer negatief denken. En misschien denk je wel, nou dat kan ik helemaal niet, dat lukt me niet. Nou, denk het wel hoor. Kijk maar eens hoeveel seconden je het kunt. Nou, dan kun je het toch? En dan uh, kun je het ook een halve seconde, een, een halve minuut. Dan kun je het ook een minuut. En voordat je het weet, kun je het ook vijf minuten. En misschien denk je weer aan geheel andere dingen. En uh, is het allemaal niet meer zo belangrijk voor je. En denk je er na een halve dag weer aan. En dan ga je eens even terugdenken. Wat was het ook weer waar ik, uh, waar ik positief in bleef? O ja, en toen dacht ik weer aan dingen. Nou, nu ga ik weer aan het positieve denken. Dat is belangrijk en dat plak je in je gedachten allemaal aan elkaar. Dat kun je ook s'avonds doen voordat je naar bed gaat. En, of in ieder geval als je al in je bed ligt. Terugdenken en. Uh, ach, dat heb ik hier wel eens meer in een uh, lezing gezegd, maar misschien wil de jongen waar het hier om gaat hier in zijn geheel naar luisteren. Uh, dat is dan heel simpel. Je gaat naar bed om op een bepaalde tijd. En in plaats van eh, naar je eh, muziek te luisteren, of wat dan ook, iets anders te doen, zou je, zou je erover na kunnen denken om eens te kijken hoe je geweest was het uur voordat je naar bed ging. En toen dat uur daarvoor. En het uur daarvoor. En misschien zijn er wel momenten <coughs> waarvan je denkt, nou, dat had ik toch eigenlijk anders willen doen. Op een gegeven moment kom je tot die gedachte. Het zijn bewuste gedachten die je in je op laten komen. En vooral nadat je dit gehoord hebt. Nou, misschien doe je het de hele tijd niet, maar op een gegeven moment denk je er toch aan. Want het zijn toch gedachten die, die een impuls krijgen vanuit je ziel. Nou, wat, wat heb ik die dag gedaan? die ik? Misschien heb ik een ander verdriet gedaan, misschien heb ik een ander pijn gedaan. Misschien begrijp je niet helemaal waarom je dat hebt gedaan, en is dat een, een, een warig iets voor je, een chaos in je hoofd. Nou, laat maar rustig zitten. Maar ga dan eens denken hoe je het anders had kunnen doen. Maak die visualisatie. Doe die hele gebeurtenis eens een keer opnieuw. Misschien zit je wel in de schoolbanken en stond er iemand tegen je te krijsen en te schreeuwen of in je rug te stompen. En was het nodig om meteen om te draaien en een dreun uit te, uit te delen? Ik noem maar wat hoor. Weet je, wat werkelijk helpt, die situatie opnieuw te beleven in je bedje en wat je ook had kunnen doen, misschien weet je het nu even niet, maar je had ook kunnen omdraaien en kunnen zeggen, waarom deed je dat? En niet met de boosheid in je stem of boosheid in je gezicht, maar gezicht maar gewoon vanuit een warmte, vanuit een liefde naar de ander toe. Weet je, het begint allemaal met mededogen en jouw wil. Jouw, jouw gedachten om uit een topperig denken te komen, om uit een wanhopig gevoel te komen. Je kunt pillen slikken bij de vleet, je kunt naar artsen gaan, je kunt alles doen. Uiteindelijk moet je het toch zelf doen, eens in een leven, eens in een incarnatie. En weet je, de situatie wordt altijd, altijd moeilijker voor je. Het wordt iedere keer een stapje moeilijker. Als je niet naar jezelf luistert, het is net als dit. Je zet een pen hier, gewoon, of een bolpunt, zo. Er een punt op de tafel. En dan kijk je eens, ga je een rondje draaien. <tie> zie je, dan maak je een rondje. Nu zie je dat dat punt wat op de tafel staat, dat, is een, dat blijft eigenlijk wel stilstaan. Maar een millimeter daarboven wordt er al, dat rondje al groter. Ik kijk nou eens verder op die pen of op die potlood, dat potlood... Dan zie je dat dat rondje bovenaan heel groot is. En zo, moet je je, zo zou je dat ook allemaal kunnen zien in je eigen leven. Als je daar op jonge leeftijd niets aan doet. En je denkt, nou ja, oh, nou, doe dat nog wel eens een keer hoor. Die gebeurtenissen blijven zich herhalen in je leven. Niet exact dezelfde gebeurtenissen, maar in andere vormen. Die ook weer op jou afkomen. Want wat jij uitstraalt, trek jij aan. Dus die vormen komen op je af. Je bent dan niet op je eigen weg, maar op een zijweg van jezelf. Mag je op zijn hoor. Dat maakt niet uit. Als dat het is wat je wil, ga rustig je gang. Met alle verantwoordelijkheden die daarbij behoren. Maar je kunt het ook anders doen door erover na te denken dat je die, die gebeurtenis ook meteen aan kunt pakken. Meteen helder naar kunt kijken in jezelf. Die ander, hoeft, die ander hoeft niet anders te zijn om jouw plezier te doen. Want vanuit jouw gedachte dient het te komen. En niet vanuit de gedachte van een ander. En dat is juist wat, op, wat nog zo ontzettend wijdver, verspreid is bij mensen. Deze oude gedachte. Dat je de ander wilt veranderen. Want je zult er wel even op slaan. maar die ander moet maar zijn zoals jij wilt. Of... Je trekt je terug, omdat je er niet meer tegen kunt zoals anderen zijn. Nou, denk je dat dat helpt? Je kunt je wel terugtrekken, maar ga dan in die gedachte dat je wel degelijk in staat bent om jezelf te veranderen. Om jezelf te richten naar dat licht. En dan zal het licht, het universum, jou in alles bijstaan. Dan kom je tot hele andere gedachten. Dan kan jouw leven, dan zal jouw leven volkomen veranderen. Dat is juist het het prachtige hiervan. Ik sprak gisteren met iemand die zei, nee, maar weet je, ik vind het veel leuker om op die weg te zijn, die, eh, om dat allemaal uit te zoeken. Want het einddoel, nou, lijkt me niet leuk. Dat ja. is ook een mening. Als je dat wilt, moet je doen. Maar hij weet niet, die mens weet niet wat het einddoel is. Dat heeft er geen idee van. Je vindt de weg leuk. De, die weg is ook leuk. Het leven is verrukkelijk. In alle vormen. Ook als je het moeilijk vindt. Want als je eenmaal met die positiviteit in aanraking bent gekomen. weet je dat die moeilijkheid of dat, dat zware, dat, dat wanhopige, dat gaat ook weer voorbij. Dat gaat gewoon ook weer voorbij. En daar komt weer een andere tijd aan. Want nou, uiteindelijk is het een verrukking om te erkennen wie je werkelijk zelf bent. Jij bent dat licht, jij bent die kerncentrale. Je kunt alles in jezelf. Je kunt materialiseren, je kunt visualiseren. Je kunt alles. En dan heb je moeite misschien met leren op school. <coughs> nou, je spit gewoon zo'n boek door, als je vindt dat je dat moet doen, en je zit op school, dus ja, je, je, je hebt een commitment aangegaan. Je doet dat gewoon. Maar weet je, als je voor een examen staat of voor een repetitie, en, en je hebt vooral angst, en je oh god, ik kan wel... Nou, lees het gewoon goed, bestudeer het een beetje als je dat wilt. Misschien moet je er wel harder op werken. Maar ga het eens met plezier doen, gewoon met plezier. En kijk eens terug op jezelf, dat je het examen al hebt gedaan. Dat je, de, dat je het diploma al hebt, of dat je die eh, repetitie of die proefwerken al hebt gedaan en dat je het goed hebt gedaan, zie je zelf dat je een, een goed cijfer in ontvangst neemt. Dat is de kracht van de visualisatie. Moet ik nodig zeggen dat ik, eh, dat ik dat altijd doe? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel nodig. Laten we bijvoorbeeld zeggen, als ik naar Amsterdam ga en, en ik wil mijn auto op de gracht zetten, een paar keer garage is niet zo moeilijk, dat weet ik wel te vinden. Maar stel dat ik even wat moet bezorgen of zo, of even bij iemand moet zijn. En het is hartstikke druk, dat weet ik van tevoren. Nou, die gedachten laat ik los en ik zeg tegen mezelf, er is voor mij vlak voor de deur is een plaats. Dan weet ik gewoon zeker. Ik heb vaak mensen bij me in de auto gehad, die zeggen, ja, ja onzin, dat is toeval. Ja, nou, ik ga het dus echt niet uitleggen. Maar ik zeg alleen, ja, dat is witte magie. Want ze weten allemaal over magie. En uh, dit is dus witte magie, ja. En verdraait. Er is altijd plek. Als dus we naar een receptie moeten en het is stampvol auto's. Nou, ik zeg: ga gewoon door. Ik ga op die hele vreselijke hoge paal hakken niet het hele stuk lopen. Zet de auto dichtbij die. Ja, maar er is geen plaats, voor mensen dan in mijn auto. Ik zeg: weder dat er net voor deze auto een plaats is. En jawel hoor, altijd is er plaats. En dan kun je zeggen, ja, maar dan wordt dat voor jou geen plaats gemaakt. Door de gedachte al vooruit te sturen en te zien dat er een plaats is voor jou, is er een plaats. Want het leven is zo boeiend en is totaal anders dan je denkt hoor. Dit, dit kun je vastleggen. Dat is allemaal mogelijk. Dus al die dingen waar je mee zat, zeg ik dan nu maar, hè. Nou, Lieve jongen van 18 jaar, dat is niet nodig. Want je kunt het ook omdraaien, je kunt het ook gebruiken om te zeggen, nou dan heb ik dat maar altijd gehad. Maar ik weet nu dat, er, dat, ik niet, dat het een niet zonder het ander kan. En als je dat niet had gehad, was je niet op de gedachte gekomen dat er ook licht is. Dat je het ook op een andere manier kunt doen. Dat is de zin van dit leven hier op aarde. We hebben het allemaal nodig om, om gebeurtenissen mee te maken, om tot onszelf te komen, in onszelf te komen. Maar ja, wat doen wij allemaal, wij mensen allemaal? We geven iedereen de schuld, die is, die is schuldig, die is schuldig. Als ik nou dit had gedaan, dan, als die me niet tegengehouden had, dan, nou, hou daar eens mee op, zeg. Zo is het echt niet, hoor. Je hebt zelf een beslissing genomen in je leven. Jij hebt ooit de beslissing genomen om naar de aarde te komen. Om bij die moeder geboren te worden. Om op die wijze te komen. Om op die wijze, met die moeilijkheden, die jij aangegaan bent, hier op aarde snelheid te maken in jouw evolutie als ziel. Nou, dat is dus waar het hier allemaal om gaat, de laatste 25 jaar. En ik kan niet anders zeggen, dat is met zo'n snelheid gegaan, als ik om me heen kijk, zijn er zo ongelooflijk veel mensen hier nu mee bezig. Je hoort er ook heel veel tegengas geven. Nou, tegengas. Je hoort ook heel veel mensen die, die zich vasthechten in het doen denken. En die, eh, die denken dat ze... Ja, die, dat anderen denken alsmaar, ja, steeds maar om zich heen strooien. Maar er zijn hoe langer hoe, min, hoe, langer, hoe minder mensen die... Dat nog serieus nemen. Mensen die zijn echt allemaal bezig om binnen hunzelf de waarheid te vinden. Hoor. En dat niet meer van buitenaf te laten komen. En ook voor mij. Nou. Laat al mijn woorden gewoon los hoor. En vergeet ze allemaal. Want weet je. Ik wil niet eens dat je ze onthoudt. Het is echt onzin. Vergeet ze maar allemaal. Vergeet ze maar allemaal. En laat ze maar terugkomen in jouw ziel, vanuit jouw ziel, op het moment dat jij het nodig hebt. Nu is het dan toch weer bijna tijd. Zo snel gaat dat. Ja, want weet je nog even begon dus met eh, dat als je positief denkt, dat er een wereld van verschil voor je open gaat. Want als je denkt dat alles goed gaat, gaat ook alles goed. Zet dat vast in je hoofd. En dat is zo krachtig. Dat zelfs iets wat misschien minder goed is, zal goed worden. Hebben wij mensen enigszins in de gaten met welke enorme, Energie, kracht is tijdelijk, energie is eeuwig. Altijd het was, het is en het zal er altijd zijn. De energie die ik liefde noem. Liefde met allemaal hoofdletters. Daar dienen we mee te leven. Dat is het belangrijkste op aarde. En dan ben je niet afhankelijk van anderen. Dat heb je allemaal in jezelf. En dan eh, lijkt me dit toch ook weer een, eh, een goed einde voor, voor, deze, voor deze lezing, voor deze vraag. Die nou, ja, dan toch weer wat uitgebreider is behandeld dan eh, ik in eerste instantie dacht. En dan bedank ik je toch, alhoewel ik je toch gezegd heb, heb eh, vergeten alles. Maar ik bedank je toch dat je tot hiertoe naar geluisterd hebt, maar ook anderen. Bedankt voor het luisteren. En ik bedank je daarvoor, want ik zeg zo vaak, het is niet vanzelfsprekend. Ik heb werkelijk geen enkel idee hoeveel mensen dit horen. Ik kijk wel eens hoeveel de gedownload wordt. Dat wil zeggen, ik heb het laatst eens gedaan. En bij sommige lezingen heel veel, sommige een beetje. Ja. Misschien wordt er heel veel naar geluisterd, maar misschien ook niet. Misschien is het voor de toekomst. Het kan allemaal zijn. Misschien is het alleen maar voor een... Handjevol mensen, het maakt niet uit. Want die zorgen er weer voor dat die gedachte naar de hele, naar zoveel mensen gaat. En je kunt niet anders dan deze liefde door te geven. En dat zit in ieder mens. En we mogen er allemaal gebruik van maken. We hebben het in ons, we zijn het zelf. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot eh, volgende week. En mocht je naar, naar dat archief waar ik het net over had willen luisteren, dan kan dat via mijn website yhra.nl. Dan kom je op design, de, design, ik zeg het heel vaak op, op een, met een Engelse tongval, maar het is design, d i z l -I n i nnl En uh, ja, uh, daar word je doorverwezen naar een uh, archief. Ik noem het maar een soort wereldarchief waar ze allemaal opstaan. Um, ja, dit was een uh, IHRA-lezing van Yvonne hagenaar En ja, dat laatste vergeet ik nog alles te zeggen, maar ik heb me dat laatste voorgenomen om <laughs> dat maar eens te zeggen. En, uh, nou, bij deze dan. Nou, graag tot de volgende keer. Dag!